het NOS journaal Jan van der Putten Het terreurnetwerk Al-Qaeda heeft een nieuwe leider. Het is Ayman al-Zawahri, zo meldde de tv-zender Al Arabiya en een website die als spreekbuis van Al-Qaeda wordt gezien. Arabist Bertus Hendricks over de nieuwe leider. Toen uh, Ben Laden was uitgeschakeld, lag dan ook voor de hand uh, dat, dat hij het zal worden. Hij heeft heel veel ervaring. Hij is van begin af aan bij alles uh, betrokken geweest. Hij heeft grote organisatorische ervaring. Hij komt uh, van Egypte, van de islamitische jihad... En, en nog vroeger van, van de moslimbroodroute, maar dat vond hij allemaal veel te slap. Vorige week maakte Al-Zawaghi al bekend dat hij de lijn van Bin Laden zal voortzetten... tot we alle indringers hebben verjaagd uit moslimlanden, zei hij. Azawahi houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans-Pakistaanse grensgebied. Een rechtbank in Jakarta heeft de radicale islamitische geestelijke Abu Bakr Bashir veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. De rechter achter bewezen dat Bashir een trainingskamp voor terroristen in Indonesië heeft gefinancierd. De uitspraak werd gedaan in een zwaar beveiligde rechtbank. Honderden aanhangers van Bashir hadden zich buiten verzameld om hun leider te ondersteunen. Correspondent Michel Maas. De eis was levenslang en uh, ja, dat, dat was uh, heel hoog. Dat had eigenlijk niemand meer durven hopen, want uh, Bashir is tot nu toe altijd de trons van sprongen. Hij is al twee keer wegens uh, uh, gebrek aan bewijs vrijgesproken. Dus iedereen dacht van maar deze keer al, al, krijgt hij maar twee jaar, dan zijn we al tevreden. Bashir wordt gezien als de geestelijk leider van het verboden terreurnetwerk Jema Islamia.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 De ziekenhuizen in Vancouver hebben tientallen gewonden behandeld... na ernstige rellen in de Canadese stad. Die braken uit nadat de lokale ijshockeyploeg, de Canucks... de laatste wedstrijd om het Noord-Amerikaans kampioenschap had verloren. Relschoppers hebben tientallen auto's in brand gestoken. In het centrum van Vancouver werden winkels en andere gebouwen geplunderd. De politie werd bestookt met stenen en flessen... en gebruikte traangas om de relschoppers te verdrijven. In het centrum van Vancouver is het nog steeds onrustig.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 AMB Verkeersinformatie. Door het slechte weer staan er nog 30 files, 145 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 Den Bos Utrecht veel vertraging. Tussen Knopendel en Knopend Everdingen 14 kilometer file. A8 naar Amsterdam, een 4 kilometer nog voor het Koenplein. En de A12 Den Haag Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 5 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en knoppert lunetten 12 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam 9 kilometer voor de Van Brienenoordbrug. Noordbrug. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkem en Noordeloos 6 en tussen Lexmond en Houten 8. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 6 kilometer. En op de A28 ook in de richting van Utrecht staat bij Amersfoort nog 3 kilometer.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 Sven Kokkelman. Europa en ook Nederland doen te weinig om de Arabische lente te ondersteunen, zegt oud-minister Joris Voorhoeven. In Nederland zijn zo'n 40.000 mensen gokverslaafd. Mijn karakter uh, leidde eigenlijk uh, mijn ondergang in. Omdat ik gewoon voor mezelf de grenzen niet uh, kon afbakenen. De Duitsers zijn gekozen tot het minst grappige volk ter wereld. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 5,5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Europa, dames en heren, en ook Nederland zelf... kunnen een belangrijke rol spelen bij de democratiseringsgolf in de Arabische regio. Met dat pleidooi komt de adviesraad internationale vraagstukken. Het advies is uitgebracht onder voorzitterschap van Joris Voorhoeven. Meneer Voorhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doen we dan te weinig? Uh, wat we uh, meer en beter zouden kunnen doen... is uh, die maatschappelijke organisaties ondersteunen... Uh, ...en stimuleren die zich inzetten uh, voor hervormingen in een aantal Arabische landen. En dan denk ik vooral aan vrije, onafhankelijke vakbonden... ...aan democratisch georiënteerde uh, politieke partijen... ...aan de mensenrechtenbeweging, aan de vrouwenbeweging. En een ander uh, terrein waar we ook meer aan zouden kunnen doen... ...is het helpen, uh, bevorderen van uh, betere uh, politie en justitie... Um, en rechtshervorming in een aantal landen. Ja, dat is een heel lijstje. Tegelijkertijd zegt juist de minister van Buitenlandse Zaken... Uh, voormalig partijgenoot van u, Uri Rosenthal... we zijn veel te snel geweest met het uh, erkennen van het nieuwe regime in Libië. Ja, die dingen staan niet uh, uh, tegenover elkaar. Uh, Nederland heeft een wat terughoudende doctrine altijd van ouds, uh, volkenrechtelijk... Uh, dat het uh, geen regimes erkent, maar uh, staten. En vandaar dat Nederland nog niet tot formele erkenning van uh, de voorlopige uh, verzetsregering in Benghazi is overgegaan. Maar dat heeft verder uh, uh, geen invloed op uh, de praktische mogelijkheden om hervormers te ondersteunen. Hoe zouden we dat moeten doen? Uh, ten eerste door. Betere benutting van het mensenrechtenfonds, wat er al is. Helaas gaat de regering daar een klein beetje op besparen. Maar het gaat niet om grote bedragen. De adviesraad stelt ook niet voor om plotseling hele grote bedragen te gaan uitgeven in de Arabische landen. Maar om heel goed gericht met betrouwbare hervormers en hervormingsbewegingen... Uh, samen te werken om uh, de uh, bevordering van rechtsstatelijkheid en democratie... en rechten van de mens in die landen uh, gezamenlijk uh, aan te pakken. Ja. Uh, u had het net ook over het opleiden van politiemensen. Uh, dat gaan we in Kunduz in Afghanistan doen. Uh, daar heb je militairen en andere politiemensen voor nodig. En nou is het geld van minister Hille wel zo ongeveer op. Dus hoe gaan we dat dan praktisch doen als er geen geld meer is? Um, geen geld in een buitengewoon rijk land als Nederland betekent een lage prioriteit. Uh, Nederland heeft een inkomen van 40.000 euro per persoon per jaar. Uh, daar kun je uh, van alles nog wat mee doen. Uh, de Nederlandse staat is ook rijk. Er vindt nu wel een discussie plaats over bezuinigingen... Um, maar ja, alles is relatief. We zijn een van de meest welvarende en uh, gelukkige landen in, in de wereld. Als je kijkt naar de noden in uh, andere delen van de wereld... mag best wat meer van ons worden verwacht. Ja. Zegt u daarmee zo, in, in, in, met zoveel woorden dat het eigenlijk een schande is... dat we zoveel bezuinigen op defensie? Um, niet rechtstreeks zeg ik dat. En dat is ook niet de positie. Nee, dat is ook niet de positie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Die heeft daar geen mening over uh, geformuleerd. Maar uh, mijn persoonlijke mening is uh, dat Nederland op een aantal punten. Excuus. Gezondheid. Uh, best um, uh, wat meer kan bijdragen aan uh, zowel vredesoperaties als uh, ontwikkelingssamenwerking. Ja. Uh, in totaal um, uh, bezuinigen wij op beide onderwerpen tezamen nu 2 miljard. Uh, dat is een gigantisch bedrag. Uh, dat gaat ten koste van een aantal goede doelen in de wereld. Juist. Goed, u hebt het uh, rapport geschreven opdracht van Frans Timmermans uh, en Alexander Pechtold, beide leden uh, van de Tweede Kamer. Uh, op welke landen zou Nederland zich in eerste instantie moeten richten? Um, wij bepleiten ons te concentreren op drie landen. Egypte, Tunesië en Marokko. Egypte omdat dat een uh, groot land is wat ook een grote culturele invloed in de Arabische regio heeft. Tunesië omdat dat uh, reële uh, vooruitgang uh, uh, kan maken in rechtsstatelijkheid en democratisering en Marokko, omdat daar ook enige hervorming mogelijk is... en bovendien heel veel Nederlanders banden met Marokko hebben. Juist. Nou zei ik net al uh, Alexander Pechtold, althans ik noemde zijn naam. Hij zegt, naar aanleiding van het rapport dat u hebt geschreven... dat er een VN-vredesmacht in Libië zou moeten komen. Vindt u dat ook? Um, ja, dat staat ook in het advies... Um, uh, we zijn alleen nog niet zo ver. Uh, daar is eerst een... Uh, ...resolutie voor nodig... ...van de Veiligheidsraad. Ja. Een resolutie in die richting... ...zou nu worden getroffen... ...door een meestem van... Uh, ...de Russische Federatie... ...en China. Nee. Maar... Uh, ...de situatie zoals dat nu gaat... ...in Libië kan natuurlijk niet eindeloos... ...doorgaan. Nee. Er moet op een gegeven moment... ...een programma komen om het land... ...op orde te helpen brengen... En uh, mensen uh, niet alleen maar te beschermen tegen oorlogsgeweld uh, van Gaddafi... maar die staat te helpen opbouwen. Ja. Dus het is hoog tijd om te gaan nadenken over een vervolg op de huidige activiteiten. Juist. En dat zou dan zo'n VN-vredesmacht moeten zijn in uw ogen? Ja. ja, dat moet dan wel door de Veiligheidsraad worden uh, uh, gemandateerd. Uh, ja. Als dat niet het geval is, wordt het moeilijk. Ja. Uh, dan kan met name de Europese Unie nog het nodige doen... Maar het is niet in het belang van Nederland en in Europa om een enorme chaos en langdurig geweld in Libië te laten voortbestaan. Nee, maar de vraag is of uh, iedereen de handen wel op elkaar krijgt voor zo'n VN-vredesmacht. Alleen al vanwege de rekening die eraan vastzit. Gisteren um, kopte de NSC Handelsblad al dat Libië de Fransen en de Britten te duur wordt. En ook in Nederland, ik zei het net al, zit Defensie niet echt ruim bij kast. Ja, te duur, te duur. Het kost de Fransen en de Britten 1 miljoen dollar per maand. Ja. Uh, het is maar net wat je over hebt uh, voor uh, het beschermen van mensen elders en over hebt voor het opbouwen van vrede en rechtsstaat. Uh, alles is relatief. Uh, de wereld barst nog steeds van het geld. Uh, we geven het alleen aan andere dingen uit. Dus u houdt een uh, uh, hartstochtelijk pleidooi om uh, meer geld naar dit soort dingen toe, toe te brengen... zodat we uh, die Arabische lente, zoals die wel wordt genoemd, beter kunnen ondersteunen vanuit het Westen. Ja, het gaat ook niet om hele grote bedragen. Het gaat om uh, relatief kleine bedragen waar je een hoop goede dingen mee kunt uh, doen. Ja. En op hetzelfde moment, dat wordt gesproken uh, over 150 miljard euro... Voor een noodfonds uh, voor Griekenland is het dat vreemd als je uh, uh, uh, zegt er uh, nergens enig geld voor te hebben uh, uh, voor landen die in zeer ernstige en nog veel dringender problemen verkeren dan Griekenland. Meneer Verhoeven, ik dank u wel. Tot uw dienst.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 In Nederland, dames en heren, zijn zo'n 40.000 mensen gokverslaafd. Gevreesd wordt dat dat aantal door de legalisering zal toenemen. Sander Bartling sprak met Frits Tartou en die is gokverslaafde. De opwinding en de sfeer die ik uh, proefde al daar... tijdens zeg maar, uh, het proces dat zo'n balletje gedraaid wordt door een coupier... En het anker in tegenstelde richting uh, gevoerd wordt... en dan uiteindelijk het balletje begint te stuiteren en te dansen... En eenmaal in het goede nummer, dan krijg je er zo'n kick van dat je ook denkt: Nou, ik beheers dat spel, ik doorzie dat spel wel. En dan voel je je echt als een, als een soort uh, koning. Hier geef ik geen voor. Ach, lekker niks, want ik heb je Aanvankelijk had niemand iets door toen Frits Tarto 16 jaar geleden het casino binnenwandelde. Ik ben een gokker, ik ken niet het spel. Maar vanaf dat eerste moment was Frits hopeloos verslaafd. Nou, dat kan dus heel snel gaan. In mijn geval was ik uh, eigenlijk mijn eerste bezoek aan een casino al uh, stuurloos. Dat blijkt uit het feit dat ik smiddels om drie uur ging en niet uh, eerder wegging als drie uur s'nachts om het casino ging sluiten. Uh, ik won ook die eerste dag. Uh, waardoor ik dus ook een heel vertroebeld beeld kreeg van het gokken op zich. Maar mijn karakter uh, leidde eigenlijk uh, mijn ondergang in, omdat ik gewoon voor mezelf de grenzen niet uh, kon afbaken. Na die eerste voor Frits aangename kennismaking liep het tempo van de bezoekjes snel op naar zo'n 10 keer per maand. Ik had mezelf ook onder hoogspanning gezet. Want gedurende een bezoek werd er ook niet meer gegeten, maar des te meer gerookt. Dat betekent dat je ook dus aanslagen pleegt op je gezondheid. En door die vermoeidheid ga je eigenlijk nog veel meer risico nemen. En ben je eigenlijk veel kwetsbaarder om nog in een hoger tempo grote verliezen te lijden. Dat gebeurde mij dus ook. En uiteindelijk werd mijn financieel probleem zo groot dat ik ook dacht: nou, om eruit te komen, dat is de enige reden. Is uh, ja, door, door zeg maar, al het geld weer terug te winnen. En hoe kwam je dan aan het geld ervoor? Nou, ik had een koophuis. In de jaren negentig ontwikkelde die markt zich heel gunstig. Waardoor ik jaarlijks de overwaarde eruit haalde. Dat was toen zo'n beetje 16% per jaar. Ik ben een gokker! Ik ken niet het speel! 2007. Toen werd ik dus eigenlijk voor het eerst geconfronteerd op een uh, ingrijpende manier. Een monoloop van een uur door een vriendin die mij vertelde waar ik dus, uh, me zo'n een beetje moreel aanschuldig had gemaakt. En ja, dat was eigenlijk voor mij zeg maar hetgeen wat ik nodig had. Want daar schrok ik toch wel een beetje van. Uh. Toen dacht ik echt, nou dit, dit kan echt niet meer, dit wil ik ook niet meer. Toen ben ik teruggegaan naar het Holland Casino voor een toegangsverbod. Ik heb dat verhaal neergelegd. En dat ik er ook de rest van mijn leven niet meer in wil en in kan. Maar dat is ook echt heel hard nodig. Frits Tartouw is erg te spreken over het signaleringssysteem... dat ze bij Holland Casino hebben ontwikkeld tegen verslaving. Maar, zegt hij, het is niet feilloos. Ondanks het feit dat Holland uh, Casino zeg maar, een van de voortrekkers is in uh, de wereld uh, qua preventiebeleid... Uh, is het wel zo dat welk systeem je ook loslaat op, op een product, dat er altijd wel mazen zijn? Ik ben dus schijnbaar door die mazen heen gegaan. Het Holland Casino heeft natuurlijk uh, in, in principe genoeg middelen. Ze hebben camera's, ze hebben personeel die daar uh, zeg maar op getraind zijn. Als ze mij eens een avondje hadden gevolgd, dan kan het best zo zijn dat ze mij tien keer aan een pinautomaat hebben gezien. Nou, dan weet je al dat daar mogelijk een probleem achter zit. Hè? Dat je een keer je grens verlegt en een tweede keer pint. Nou goed, dat, dat zou nog kunnen. Maar. In mijn geval echt tot tien keer. Dan kun je je wel voorstellen dat je uh, een probleem hebt. En dan zou je verwachten, oké, okay, als je dan gemonitord wordt, dan word je uitgenodigd voor een gesprek. Om jezelf in bescherming te nemen. Nou, dat is in mijn geval dus niet gebeurd. Ik weet wel van mensen die notabene veel minder en veel dwingender uh, hebben gegokt, dat die wel aangesproken zijn. Vreemd genoeg. Daar zijn ook uh, voorbeelden van. Maar in mijn geval niet. Uiteindelijk komt Frits Tartoe in de verslavingszorg terecht. En hij blijft er plakken, als begeleider. Wat je dan vaak ziet is dat men toch wel op enig moment in hun leven... een uh, emotionele omstandigheid uh, moet verwerken. Het verlies van uh, dierbare of anderzijds. Waardoor men toch uh, zeg maar, dat gokken gaat gebruiken als een verdovingsmiddel En totaal stuurloos raakt. Dat is uh, tot wel 70% uh, genetisch bepaald. Daarnaast is het karakter enorm van belang. Dan kan je eigenlijk heel moeilijk beïnvloeden. Pas na een langdurige professionele begeleiding zou je daar de scherpe kant van af kunnen halen. En dat betekent dat iemand daar die, die dus gevoelig is voor een verslaving, zeg maar heel snel dwangmatig kan zijn, omdat hij gewoon niet het vermogen heeft om afspraken met zichzelf na te komen. Oh, Ja, bijdrage was dat van Sander Bartling. Morgen 800.000 Nederlanders gokken illegaal op internet. We zien het niet. We doen net alsof het niet bestaat. Maar ze zijn er wel. Het zijn Nederlanders. Ja, dat is morgen. Vragen en opmerkingen zijn in, tot die tijd welkom op goedemorgenederland.karo.nl. Straks, het staat nu officieel vast: de Duitsers zijn gekozen tot het minst grappige volk ter wereld. Eerst nu het hartstikke van Henk Spaan. Omstreek minachting voor de staatssecretaris van Cultuur Halve Zijlstra. Ik lees zelf ook wel eens een boek van Lutlum of van Tom Clancy. Las, moet ik zeggen. Ik houd van pulp, maar die schrijvers zijn zo slecht... dat ik het niet meer kon opbrengen hun bladzijden om te slaan. De vraag was of ik nu neerkijk op lutlum liefhebber Halve Zijlstra... met zijn dixieland kop gevuld met hbo-hersens. Ik denk het wel. Niet dat ik veel sympathie heb voor de huilenbalken van literaire blaadjes als Tirade en De Revisor. Als niemand je leest en er zijn geen oud-redacteuren zoals bij Propria Cures die je in leven willen houden, sterf dan en zeur niet. Subsidie is tientallen jaren gemakkelijk gegeven en met nog veel meer gemak ontvangen. Ik houd van literatuur, maar het is meer dan dertig jaar geleden dat ik een literair blad heb ingekeken. Ze voegen niks toe en ze zijn te saai voor de kattenbak. Mijn probleem met Halve Zeilstra is dat hij het zo overduidelijk niet kan beoordelen. Geen visie, te dom en te arrogant. Plus natuurlijk die dixieland kop met zijn bavianenhersens. In de jaren 70 hadden de socialisten van Den Uyl wel een visie op kunst. Iedereen was kunstenaar, vonden ze. Toen stroomden er staatsgiften naar de figuurzagers en macrame-kunstenaars van, van de culturele centra. De BKR-kunstenaars keken neer op hen die geen subsidie kregen, want zij waren afgewezen door de commissie. Met andere woorden, de gesubsidieerden achter zich verheven boven hen die niks kregen, in plaats van zich te schamen voor zijn afhankelijkheid. En toch was dat een kunstwereld die beter te harder viel dan die van Halve Zeilstra, waarin de kunst wordt gedegradeerd tot het niveau van de aquarellen van Janneke Brinkman. Met alle respect voor Janneke Brinkman. Oh. <laughs> Zijn Henk Spaal. Morgen de dochtertubeur van Siska Dresselhuis. De Radio 1 Tour Top 100. Uw keuze uit de 100 beste Franse hits... Nog iets meer dan twee weken. Dan gaat de Ronde van Frankrijk weer van start. En dan begint ook Radio Tour de France. U kunt uh, in de weken voorafgaand aan dat programma... mee beslissen welke muziek daar wordt gedraaid. Wie wordt de tourartiest? Welke honderd platen gaan er drie weken lang op de zender gedraaid worden? Tussen uh, een uur of twee en een uur of zes. Als de etappes tenminste niet uitlopen zo'n beetje. Dit is er een uh, die u kunt kiezen op radio1.nl. C'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruisselait. Place de Brucker, on voyait des vitrines, avec des hommes, des femmes en carinoline. Place de Brucker, on voyait l'omnibus, avec des femmes, des messieurs en chius, et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, il y avait mon grand-père. Y'avait ma grand-mère, il est des militaires, elle est des fonctionnaires. N'y pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était autant où Bruxelles chantait, c'était autant du cinéma muet, c'était autant où Bruxelles rêvait, c'était autant où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 Il a, attendait la guerre Elle attendait mon père Ils étaient gus comme le canal Et on voudrait j'ai le moral oh, C'était tout où Bruxelles rêvait C'était autant temps du cinéma mur C'était tout temps Bruxelles chante. met Bruxelles ...en wilt u op hem stemmen, dan kan dat. Radio 1.nl voor de Tour Top 100. De muziek voor Radio Tour de France. Het is uh, vijf minuten voor half elf, dames en heren. De Duitsers zijn het minst grappige volk ter wereld. Een internetsite voerde het onderzoek uit. 130.000 mensen in 15 landen. En daaruit bleek dat de Amerikanen het best in staat zijn... ...om mensen aan het lachen te maken. Cabaretier Hans Lieberg, goedemorgen. Hi, hallo. U bent populair in Duitsland? Ook, ja. Wat zegt dat over u dan, als die Duitsers geen gevoel hebben voor u, Ja, dit moet ik invullen, zeker niet. Het is niet veel wat ik doe, maar daar vinden ze het wel leuk. Nee, nee, nee, nee. Klopt het eigenlijk dat die Duitsers geen gevoel voor humor meer hebben? Nou, je moet verschil maken tussen publiek en komieken, denk ik. Publiek is echt fantastisch. Dat reageert echt bijzonder en maakt heel veel lawaai, lachen heel hard. Om precies dezelfde grappen die ik in Duitsland en in Nederland en in België en overal maak... Maar de Duitse komieken ja, die, die, die iets moeten verzinnen... die zijn misschien iets te serieus. Wij hebben... Nederlanders hebben zoiets, iets, sowieso een beetje een improviserende mentaliteit... van we klooien wat, kijken wat er gebeurt. Ja. Dat zal een Duitser niet zo gauw doen. Dat zijn serieuze mensen die hebben dat in voorbereid... en ja. uh, kennen geen try-outs. Dus dat, dat kan iets stijfs hebben. Er zijn ook uitzonderingen natuurlijk bij ja. alle onderzoeken. Ja. Ik kan zo'n paar namen noemen van Duitse cabaretiers... die ik erg goed vind en erg leuk vind. Ja. Maar gemiddeld genomen zijn ze wat... ja beter voorbereid. En heel vaak ook politische. Dus uh, dat is dus wat wij niet meer hebben. Nee. Dat het alleen maar over Angela Merkel en over de FPD en over Plagiaat. Ja, dat, gaat, dat is daar heel erg uh, in. W wim kan ik maar zeggen. Ja, en dan nog, nog, nog meer hardcore. Echt ja. uh, alleen maar politi politiek volgen, partijen volgen, ja. de EHEC volgen enzovoort. Ja, dat is inderdaad voor de meeste mensen geen bal aan natuurlijk. <lacht> daar <lacht> ga je ook goede grappen over maken. Ja, zijn Duitsers uh, in voor dezelfde grappen als wij en de Britten? Bijvoorbeeld, is Arjan Ederveen verkoopbaar in Berlijn? Dat is moeilijk. Ik ja? heb een keer in een jury gezeten en uh, toen had, was er een filmpje van Arjan Ederveen... dat hij zich weer in de natuur terug laat zetten. Fijn, kwartier, of t, een half uurtje met, heet dat <laughs> ja. zo. Ja. Daar begreep eigenlijk niemand dat de humor al aan de hand was. Dat het al begonnen was. <laughs> Omdat het zo niet humor is, zo bijna, bijna reality is. Ja. Dat die, die, die hele dunne grens die hebben wij in Nederland. Dat is, dat is, wij zijn daar wel redelijk ver in, moet ik zeggen, qua fijnzinnig humor. Ja. Dat, dat, ja, als het dan geen one-liners zijn, dan komt het niet echt over altijd. Niet, nee. Nou, nou vraag ik me wel af of dat lijstje eigenlijk wel klopt. Want de Amerikanen staan dus op één. Uh, u hebt daar ook enige ervaring. U hebt er niet echt opgetreden, maar wel de uitreiking van de Emmys gepresenteerd. Nadat ja. u de Emmy had gewonnen het jaar daarvoor. Ik geloof dat dat in 1998 was, als ja. ik niet vergis. In plaats van Sir Peter Ustinoff. Yes. Uh, zijn die Amerikanen nou echt de grappigste van de wereld? Grappiger dan de Britten die op de zevende plaats staan? Nee, ik denk dat de Britten, de Britten grappiger zijn. Maar ja, je hebt, natuurlijk, je hebt in Duitsland natuurlijk ook niet meer zoveel Joodse komieken en zo. Dat is, dat is ook weer een ander verschil. Dat is ook heel ja. subtiel. Dat heb je natuurlijk in, in New York wel weer veel meer, uh, maar ik denk dat Engelsen toch wel, wel grappiger zijn en, en veel, veel gestoorder zijn dan, dan de Engelsen, dan de ja. Amerikanen. Ja. A subtieler ook, hè? Meer. meer subtieler dingen als, als Little Britain. Dat heb je in Engeland, en dat heb je bij de Puritijnen van Amerika. Heb je dat weer niet? Die zijn veel te Puriteins daarvoor. Ja. Nou staan wij in dat lijstje vlak achter de Britten op de achtste plaats. Ja. Klopt dat? Komt door mij, denk ik, onder andere. Ja. <laughs> Dit weet ik niet. Ja, nou, ik vind dat de Nederlandse humor... erg Kootenbie, B uh, de Jonge... Uh, zelfs Theo Maas doet het heel goed in Duitsland. Ik heb een keer daar zien optreden. Ja. Maar hij ging ook te ver. Ik bedoel, dat, niet, niet voor mijn doen, maar voor Duitsers. Die, ja. Dat was echt slikken, weet je wel. Was, uh, mensen. Hefty. Ik denk wel dat het... Uh, maar achterplaats is niet echt hoog, natuurlijk. Hè. Nee. Nee, nee. Ja, zek de zeker niet. Ze zijn grappiger dan wij. Nou ja, dat bedoel ik. De Spanjaarden, de Italianen en de Fransen gaan ons voor. Oh, dan heb ik toch twijfel aan het onderzoek. Lijkt mij ook. <laughs> het zijn natuurlijk ook landen waar veel nagesynchroniseerd wordt. In Frankrijk wordt er nooit iets in het Engels uitgezonden. In Duitsland nee. wordt het altijd ingesproken. Dus hoe moet je die humor dan leren kennen? Ja. Nou ja, er zijn wel Franse films die ook heel grappig zijn, toch? Ja, nou ja, Tati, maar is een beetje verouderd. Ja, het ja. Is... Les Bronzés. Yes. Ook, het is ook een beetje oud, maar goed, desalniettemin. Maar goed, uh, ja, de Amerikanen die, die winnen dus weer. Ja, nou, ja, ik, ja, ik denk dat de Engelsen beter zijn, maar uh, ik, heb, ik heb dat onderzoek niet gedaan. Wanneer gaan we weer naar Duitsland? U dus? Uh, um, ik ga zo direct naar Duitsland, maar niet om op te treden. Uh, ik ga begin in september met een tournee daar uh, langs alle theaters uh, in Duitsland en ook in Nederland trouwens. Maar uh, volgend jaar is het meer Duitsland. En welke grap doet het daar het best? Uh, Ik heb alles als wendig geleerd. Ik was überhaupt niet wat die zaken. <laughs> <Okay>. <laughs> Hartelijk dank en een fijne dag. Graag gedaan. Het is uh, bijna half elf, dames en heren. Meer informatie over deze uitzending vindt u op kairo.nl. Zometeen Prem Kishun, Die is ergens in de haven van Rotterdam... en die probeert aan boord te klimmen van een boot. Dus die heeft nu even geen tijd. Zometeen wel. Eerst nu de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het terreurnetwerk Al-Qaeda heeft een nieuwe leider, meldt onder andere tv-zender Al-Arabiya. Het is Al-Sawagri, de nummer twee van het netwerk. Hij volgt Osama bin Laden op, die vorige maand werd gedood door de Amerikanen. In Jakarta is de radicale moslimgeestelijke Abu Bakr Bashir veroordeeld tot 15 jaar cel. Volgens de rechter is bewezen dat hij een trainingskamp voor terroristen in Aceh heeft opgezet. Bashir wordt gezien als de leider van het terreurnetwerk Jema Islamiyah. De Griekse premier Papandreou komt naar verwachting vandaag met zijn nieuwe kabinet. Hij heeft een aantal mensen vervangen, in de hoop zijn bezuinigingsplannen door het parlement te krijgen. En zelf blijft Papandreou op zijn post. En uit het gemeentemuseum in Den Haag is een tekening verdwenen van de Belgische schilder James Enzor. De tekening Triomf van de dood werd gemaakt in 1887. En waarschijnlijk is dat ding vrijdag gestolen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie met nog 20 files in het hele land. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat tussen Geldermals en Everdingen 10 kilometer. En op de A4 Amsterdam-Den Haag, bij Rijndijk 6. Andere kant op staat er 5 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp 9 kilometer. En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Knopend Rijn en Knopend Lunetten 6 kilometer. Dit is Radio 1. NTR REM TIME REM Dat u niet Niet het geluid van Prem. Dit is muziek, zoals u allemaal begrijpt. Het is een stukje rustiger op de zender dan normaal. Ik zei net al in onze eigen uitzending dat Prem probeerde om aan boord te klimmen van een boot die op weg gaat naar Gaza... Uh, ik hoop dat dat allemaal goed is gegaan. In ieder geval is de verbinding met de bus en met Prem zelf niet tot stand gekomen in Rotterdam. Vanochtend waren er ook al problemen in het Radio 1-journaal om de verbinding te leggen met Den Haag. Waar het ontzettend regent. Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft. U zult heel even geduld moeten hebben. Maar uh, we kunnen proberen om uh, de muziek nog eventjes door te laten lopen. Oh, ik hoor dat hij er is. Prem, goedemorgen. Oké, okay, ja. Hi Sven, ik ben er. Ik heb het red, de files, hè. En dan... Uh... Als je iedere dag met je auto van her naar der rijdt. Ja, hartstikke bedankt dat je me gered hebt, Sven. Mag de eindregie de muziek die eronder is uitdoen, alsjeblieft. Kan dat? eindregie de muziek eronder uit. Goedemorgen, luisteraars. Ik zit... Goedemorgen luisteraars, welkom bij Primtime, het is 4 over half 11. Dankjewel Sven Kokkelman, wat een goede collega dat je mij hebt gered. Luisteraars, het gaat vandaag om het volgende. Ik word heel veel gevraagd voor verschillende onderwerpen en Barbara volgt de gaza Flotilla En toen kreeg ze van Benji ineens een tweet om te vragen of ik mee wou varen op de boot naar Gaza. En luisteraars, normaliter beslis ik dan zoiets in het geheim. Maar met u, de luisteraars van Radio 1, wil ik de vraag delen. Moet ik meevaren met die boot naar Gaza? Bel me op 0800-1121. Mail naar NTR.nl En de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. Benji, goedemorgen. goedemorgen. Uh, waarom heb je mij benaderd bij deze vraag? Nou, omdat ik het uh, A, het eerste instantie, heel belangrijk vind om heel veel aandacht te genereren. Heel veel mensen dus weten dat de vloot gaat uitvaren en wat aan de hand is. Ja, die nou, Bema 25 juni... 25 juni varen de boten uit En naar van Gaza. waar varen jullie naar waar? Wij uh, varen dus vanuit Griekenland ja. met een gezamenlijke nederlands italiaanse boot. Ja. En we gaan naar Gaza en, met hulpgoederen. En wat is de bedoeling? Dus jullie, jullie varen uit Griekenland en uh, waarom moeten jullie mogen daar toch niet komen? Waarom nou, <laughs> zouden we niet mogen komen? Nou, omdat, uh, je, je moet toch toestemming hebben. Want hoe zit het nou precies uh, als ik met een bootje naar Gaza wil varen? Nee, ik bedoel, uh, Gaza is een deel van de Palestijnse gebieden. Ja. De Palestijnse gebieden vallen onder de Palestijnse autoriteit. Dus waarom zouden we ja. niet heen mogen gaan? Het is dus wel zo dat ja. Israël dus een illegale blokkade eromheen gelegd heeft. Maar ja, moeten we alle illegaliteit gaan steunen? Nee, dus, maar, maar zoals het er uh, nu is, want ik, vorig jaar is er toch, zijn er toch mensen doodgeschoten die zo'n omhoog? Ja, ja, toen vond Israël uh, het nodig om dus de vloot, een veel kleinere vloot toen, aan te vallen. Oké, okay, uh, maar als we het objectief proberen weer te geven, van nu, geef je mening, want ik moet hem, je hebt me gevraagd of ik mee wil varen. En dat moet ik in deze uitzending gaan beslissen vandaag. Dus ik probeer de feiten op een rijtje te krijgen. Je vaart van een boot, met een boot van Griekenland naar de Gazastrook. Dat is aan de, uh, de, de Zee, Middellandse Zee. Dat is officieel nog Israëlisch grondgebied. Nee, wat is het niet van... Zo... Nee, uh, de Gazastrook is bij de, de akkoorden die gesloten zijn... Uh, hoort het bij de stukken uh, van Palestina... die dus onder de Palestijnse autoriteit vallen. Maar ze hebben, ze hebben... Waar ge... Israël dus niks over te vertellen heeft formeel... Waar Israël zich uit teruggetrokken heeft ook. Uh -huh. Alleen wat Israël wel gedaan heeft. is dat ze gewoon lekker omsingeld hebben. samen met Egypte. Ja. He, dus niemand komt in en uit. zonder toestemming van uh, Israël. Ja. Nou, en waarom nou belangrijk vinden dat jij meegaat. waar we ja. dus die tweet hebben gestuurd. Nee. is natuurlijk van. Is zeg maar die maatschappelijke betrokkenheid die je hebt. er he, tegen onrecht ingaan. Dus een groot onrecht aan de Palestijnen. Maar, maar ik loop dus het gevaar. dat Israëliërs me doodschieten. als ze zeggen dat we. moeten omkeren met die boot. Ja, nou, ik, ik denk niet dat de Israëli's het zouden doen. Nee. Het is geen leven zonder gevaar. Maar, ik maar dat is vorig jaar gebeurd. Vorig jaar is wel gebeurd. Israël heeft daar een hoge prijs voor betaald. Internationaal. Mm. Veel vriendschap is te verdwenen. Maar, het is duidelijk geworden voor de internationale okay, gemeenschap. Oké, maar leg me even vanuit Israëlisch perspectief uit. Hè? Want ik moet alles afwegen. Jij wil dat ik aandacht vraag voor de openluchtconcentratiekamp gaten aan de andere kant doen de Israëliërs dit omdat ze bang zijn dat als ze Gaza daar iedereen laten binnenkomen dat er atoombommen, kernbommen, andere ah, bommen binnen komen dat binnenkomen bij Gaza. Ja je bent gek. Vanmorgen stond een aardig stukje Dat kwam ik via internet tegen, hoor, maar of een interessant nieuws. Israël boordt op het ogenblik naar gas. Het heeft net toestemming gegeven aan het groot bedrijf... om gas te boorden. Nat ja. Natuurlijk gas voor de kust van Gaza. Okay. Daar gaat het om. Dat soort zaken. Het gaat helemaal niks te maken... met bommen enzovoort. Het heeft gewoon te maken... met economie. Het heeft te maken met politiek. Het heeft te maken met een... Uh, laten we zeggen een israëlische zorg om gewoon de aribier... eronder te houden. Okay. Uh, naast jou zit Hasna L. Maroudi. Maroudi. Uh, Paul mag de microfoon vast open alsjeblieft. Dank je wel. Um, Hasna, eerst dat... Maar ik zeg dat ik het ontzettende eer vind dat je in de bus bent. Ik heb ooit een prachtig stukje van je gelezen. Uh, uh, uh, uh, wat later heeft geleid dat ik zelf een hele kolom aan je heb geweten. Dus ik ben blij... Nee, dit is mijn script. Ik ben blij dat je bij gasten bent vandaag. Dat we een stukje over okay. Berbers. Okay. En toen je werd bespuugd en alles. Dus je bent een moedig, moedig jong meisje. Um, jij gaat meevaren met die boot. Waarom? Ja. Um, verschillende redenen. Uh, de allereerste reden voor mij is dus het onrecht wat de mensen in Gaza aangedaan wordt. En om aandacht te vestigen op de blokkade. Um, er zijn anderhalf miljoen Gazanen die niet vrij kunnen leven omdat er een blokkade is om hun stukje land heen. En de vissers kunnen buiten 20 kilometer van de strook niet vissen omdat dat niet mag van Israël. Het zijn hun water en Israël verbiedt hun niet de worden Kijk, geschonden. Ik wil heel graag dood. Maar ben jij gestoord dat je op een bootje gaat waar je kan worden doodgeschoten? Um, nou ja, ik stel. Ik denk dat Israël niet zo ver zal gaan. Dus daar begint het mee. En um, de kans dat het gebeurt zit er uiteraard wel in, al is die heel klein. Maar mijn leven tegenover het leven van anderhalf miljoen Gazanen, ja, ik vind het toch echt even iets belangrijker om te laten zien dat dit niet kan... en dat, dat er andere mensen ook het recht hebben om te leven. Oké, okay, maar hoe weet je niet of er, als er een soort gevaarlijke gek... een soort Barbara van der klisachtige achtige type op die boot is... die plotseling begint te schieten om het uit te lokken? Nee, nou op ja, verschillende manieren. Allereerst ken ik de mensen die meevaren. We zitten iedereen? nog op, uh, Bijna iedereen in Griekenland uh, ontmoet ik de andere Italianen. En we moeten allemaal van tevoren een uh, contract ondertekenen... waarin we uh, dus aangeven dat we non-violent zijn... En ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen. Ik zal niet meevaren als ik ook maar een klein beetje zou twijfelen aan uh, de mensen op de boot. Ik okay. zou het toch wel heel erg fijn vinden om daarna terug te kunnen komen... en mijn ouders weer in mijn armen te kunnen nemen. En Benji, wat berekenen jullie als de, als de boot aanmeert? Dus 25 juni vertrekken, 26 juni kom je aan, is de dag varen. Ja. ja en jullie vertrekken wel uit het voor hetzelfde geld. Staken die Grieken, gooien ze de boel plat. <laughs> nou, dat vertrekken we toch wel hoor. Daar zitten misschien niet alle materiaal mee. Maar dan, de boten kunnen in ieder geval wel vertrekken. En wat gebeurt als we aankomen? Dus, en ik ben het met naar eens. Ik verwacht niet dat de Israëli's de boten zullen aanvallen. De kans is niet uitgesloten dat ze met zachte dwang... Uh, naar een Israëlische haven uh, dirigeren. Maar goed, we komen aan in Gaza... En uh, daar worden alle spullen die we aan boord hebben worden uitgeladen. Ja, maar die worden verdeeld onder een aantal. Ja. Die nemen hulpgoederen mee. Okay. En die worden verdeeld N onder aantallen. Nu e zijn er Israëlische studenten die jullie tegemoet willen varen en op zee jullie willen ontmoeten. dan vind je dat leuk? Ik vind dat fantastisch. Benji, ga je nou, dat doen? Ja, ik vind het ook heel goed. Oké, okay. nu, nu, nu, nu zit ik met een dilemma. Uh, stel dat ik mee zal gaan, wat, wat bereik je? Als jij meegaat en uh, je neemt ook, uh, laten we zeggen, journalistieke ervaring en je contacten mee, dan kan jij de wereld alles vertellen van wat daar gebeurt en wat je meemaakt. Maar is de wereld te wachten op ons? Want ik denk dat iedereen weet wat er gebeurt in Gaza. Nou, sommige mensen blijven, geloof ik, blind voor. Uh, ja. Dat blijkt ook wel. En ik denk ook de Nederlandse regering, want anders zou er wel iets gebeuren. Maar wat weer dat gebeurt, de, Benji? Nou, het eerste wat dat internationaal moet gebeuren, is dat uh, Israël op zijn vingers wordt getikt voor iedere Gaza. Maar dat, blokkade. Gaat, dat gaat niet gebeuren. Israël... Als je niks doet, gebeurt er in ieder geval ma niks. Maar ma ma Hasla, hoe, hoe oud ben je nu? Ik ben 26. Oké. Okay. Uh, alleen in 1947 mm -hmm. was er een, in de Verenigde Naties een, een, een, een, een uh, de resolutie aangenomen. waarin de Palestina en Israël zo komen toe wilden. Die Arabieren dictators ook niet. Die hebben toen vervolgens oorlog gevoerd. Israël heeft ze mm. allemaal geklapt. Nee. En dan denken jullie niet, de wereld weet Kijk. precies wat er gebeurt. Ben je je schud met je hoofd van nee? Nou, laat, laat me dit vragen. Um, waarom varen je niet naar Syrië? Daar zit al 40 jaar een dictator... die zijn eigen volk vermoordt. Ja, ik zie jou geen bootje heb... varen naar Syrië. Nee, dat klopt. En ik zou het heel goed vinden als andere mensen het wel doen. Ik kan misschien de, de parallel ik ben uh, ja. Een aantal nou, jaren, 25 jaar geleden... was ik actief in El Salvador-beweging. Wacht even, even. Ja, denk. Nee, Van Barbara luisteraars. Ik weet dat het een beetje een rommelige uitzending was. Het telefoonnummer is 0800-121. En mijn, mijn vraag aan u is... Moet ik meevaren? Ja... En zo ja, waarom? Of nee? En zo nee, waarom niet? Benji, voordat we lang verhaal. Even nee. kort. Israël is het enige democratische land omringd door TL'ers, ik mag geen krachttermen gebruiken, dictatoren in het Midden-Oosten. Hastna. Ja. Jij gaat varen met een bootje naar Gaza. Waarom varen je niet naar Saudi-Arabië, waar vrouwen niet mogen rijden? Waar als je er zo bij loopt, zoals je nu bij loopt, je gestenigd en, en, en, en mishandeld wordt. Waarom niet tegen die Saoediërs in opstand? Nou, er zijn heel veel dingen waar ik in opstand tegen zou willen komen. Ik wil heel graag in mijn leven nog een keer naar Nigeria om daar wat vrijwilligerswerk te doen. Er, zijn zo, er wordt ongelooflijk veel onrecht gedaan aan mensen in ja. de hele wereld. En je moet ergens beginnen. Ja, en, en waarom? Omdat het toevallig de Joden zijn. Het gaat nee, maar, nee nee nee, absoluut. We, de, wacht even. Nee, ik heb ook de nee. Joodse achtergrond. Wie, wie is er? Nee, Israël erger met Gaza of wat gaat, gaat, wat Assad doet. Prachtig, luister, in Syrië. Er bestaat geen rangorde zo van onafhankelijke rangorde van wat is erg, wat is minder erg. Het is verschrikkelijk wat de Palestijnen gebeurt, verschrikkelijk wat in Syrië gebeurt het is erg wat in saudi arabië maar waarom gebeurt. maar tegen nee, onzin. Als jij, jij gaat protesteren tegen Syrië, dan loop ik met jou mee. Als jij geprotesteerd tegen de onderdrukking ...in je mij aan zijde. En ja, maar wil maar doorgaan. Jij niet, je zijde. waarom niet? Omdat als... ik op een gegeven moment een keuze heb gemaakt voor waarom? Palestina. Waarom? waarom? Waarom? Omdat ik toen ik in 1967 ja. uh, de oorlog meemaakte... althans was ook in het buitenland, begon er wat te hinkelen bij mij. Toen ik in 1969... Ja, weet, plot, je is, een weet je daar, nee, 19... wat waarom de oorlog is? Wat de oorlog in Saoedi-Arabië... ...die dagelijks gevoerd wordt door onderdrukte mensen... ...tegen die dactatoren in, in Saoedi-Arabië... ...daar hoor ik er nooit over... Maar Prenn, nou, nou ga je dus echt... Nou maak je er zo een uh, in, mo, nog meer ingewikkeld ding van... dan dat het al is. Um, waar wij de flotilla voor hebben bedoeld... is de mensen in Gaza. Om de mensen in Gaza te helpen. En dan kun je er een heel ja, vaak gaan ophangen... Daar help je ze zeer zeker mee. Al, reken, is het maar, al is het maar om ze te laten zien... dat er mensen op de wereld zijn die hun niet zijn vergeten. Want er heel veel mensen sluiten hun ogen... voor wat daar gebeurt. Um, en je kunt heel hard gaan roepen... Oh, de Joden en, oh, en Pal Palestina en Hamas. Daar gaat het niet om. Het gaat om de mensen in Gaza. Oké, okay, weet je wat het leuke is? Luisteraars, um, ik heb één persoon waarvan ik, ik denk namelijk dat de enige manier op verandering van binnenuit moet komen. Ken jij Marwan Barghouti? Nee. Ja, ja oké. Okay. Luisteraars, ik heb aan de telefoon Joas Wagenmakers, islamoloog aan de Radboud Universiteit en Klingendaal. Goedemorgen, meneer Wagenmakers. Goedemorgen. Wie is Marwan Barghouti? Uh, Marwan al-Barghouti is een... Uh... Palestijnse leider die uh, eigenlijk al heel veel jaren meegaat. Hij uh, heeft tijdens de eerste intifada, die begon in 1987 en ja, min of meer stopte in 1992-93. Daar is hij een belangrijke verzetsleider geweest, uh, iemand die veel activiteiten heeft uh, ontplooit tegen de Israëlische bezetting. En uh, daar is hij ook voor gearresteerd en voor naar Jordanië verbannen. Toen is hij in 1994 uh, teruggekomen naar de westelijke Jordaanhoever... Uh, als gevolg van de vredesakkoorden tussen Israël en de Palestijnen. En uh, sinds die tijd, sinds 1994, heeft hij zich eigenlijk opgeworpen... als iemand die aan de ene kant de... Uh, legitimiteit had van het strijder tegen de Israëlische bezetting, en ook dat gerechtvaardigd vond, maar tegelijkertijd wel geloofde in een vreedzame oplossing en een twee-staten oplossing, waarbij een Israël en een Palestina naast elkaar konden bestaan. En Marwan, uh, Marwan Bagouti was nog geen 18 of 19 toen hij begon, hè? want hij is van 1959 en hij was bij de Intifada van 87, was hij een van de jongere leiders toch? Ja, dat klopt. Ja. En uh, hij spreekt vloeiend Hebreeuws en ja. Ifrit, hij heeft vrienden, uh, echt goede vrienden die jood zijn. Hij respecteert het joodse geloof. Uh, uh, hij gaat zowel uh, uh, op sabbat, vrijdag, gaat hij dan met zijn joodse vrienden ook de synagoge in op zaterdag. Hij is een legitieme leider die gehaat werd door die corrupte TL's als Arafat en zo. Waarom, waarom, waarom zag de leiding van El hem niet zo erg zitten, uh, meneer Wagenmakers? Nou, eigenlijk om precies van de reden die u uh, aangeeft... Um, Baruti was iemand die in 1991, uh, hij was een, een lid van Fatah, maar hij heeft in 1991 samen met een aantal andere wat jongere, hervormingsgezinde figuren binnen die partij, niet Hij was niet, corrupt. Uh, niet corrupt, ja, ja precies, uh, heeft hij de Fatah Higher Council opgericht. En dat is een, een organisatie die eigenlijk buiten de partijstructuur staat, maar die juist. Uh, wil proberen om het activistische en het nationalistische van Fatah te bewaren... maar aan de andere kant ook tegen die corruptie en tegen die old boys networks in te gaan. En meneer en, Wagenmakers, ja, dat, dat ik... is het een goede ja. conclusie als ik zeg... Barghouti wordt in Israël ontzettend gerespecteerd... door zowel de haviken uh, uh, bij, bij, bij Netanyahu... als de mensen van... ...dat hij ook gestreden heeft tegen het apartheidregime in uh, Zuid-Afrika. En uh, daarna uh, heel vredesgezind was ten aanzien van uh, blanke... Al zijn er een heleboel mensen die een hekel aan hem hebben... ...want uh, Baruthi zit nu in de gevangenis op verdenking van uh, terrorisme. Hij heeft vijf uh, keer levenslang plus veertig jaar gevangenisstraf gekregen... Ja. Dus er zijn een hoop mensen in Israël, zeker aan de rechterkant van het politieke spectrum... die zeggen, die man heeft bloed aan zijn handen, die mag nooit vrijkomen. Hasna, heb jij de reden gehoord van Barghouti bij zijn veroordeling? Sorry? De, de, toen hij veroordeeld werd, heeft hij een pleidooi gehouden. Heb je die ooit gehoord? Nee, die heb ik niet gehoord. Meneer Wagenmakers, toen ik het, het, het, het, het, het zag en ik heb het daarna teruggelezen... ik kreeg er kippenvel van. Wat een fantastisch pleidooi heeft hij gehouden, de legitimiteit... Van de, uh, de Israëlische bezetting over de dingen. Het is voor mij een toespraak die staat in de ranks van Fidel Castro. History will absolve me. Hoe kan het dat Marwan Il-Baghouti kijkt naar Benji? Uh, meneer Wagemakers, blijft u alstublieft aan de lijn. Benji, hoe kan het dat, dat, dat Hass naar die meevaart niet wist van Marwan Il-Baghouti? Nou, waarom zou je van iedereen weten? De Nederlandse pers heeft trouwens heel weinig aandacht aan besteed aan Baghouti. We maar waarom, house, waarom, waarom, erg weinig. waarom tweet je me wel om mee te vragen met een bootje? En waarom zeg je niet, Prem doe mee met de actie Free Marwan Barghouti? Uh, omdat je stap voor stap moet doen. Dat Free Marwan Barghouti, Marwan Barghouti, daar werken wij ook vanuit de Palestijnse beweging in Nederland werken we keihard aan. Mm -hmm. uh, maar ook werken we aan de vloot. En uh, al die dingen zijn zowel de uh, gevangennemen van Barghouti als uh, de uh, illegale blokkade. Het zijn allemaal steken van de Israëlische overheid om de Palestijnen eronder te houden. Martin, goeiemorgen, dankjewel dat je het hebt. Zeg het maar. Goeiemorgen, Prem. Wat, wat ik alleen even wil zeggen, dat je ja. wel moet gaan. Ja. En waarom moet je gaan? Ik, ik hoor af en toe, ik, ik luister elke dag naar je. Ja. En dan krijg ik af en toe de... Prem, je stelt veel meer voor als dat je jezelf <laughs> voordoet. Je hebt veel meer invloed... Heb ik niet. ...dan je jezelf realiseert. Als jij gaat, en wat ik net al zei, hè, de komende week of 14 dagen, elke dag aan dit probleem aandacht besteed, dan, dan moet je eens kijken wat je kunt bereiken. Dat is mijn idee. Dank, dankjewel, Martin. Uh, uh, je hebt nog niet over tijd. Uh, uh, Benji, uh, kijk, wat, mijn dilemma is het volgende. En, en misschien dat jij me ook kan helpen, uh, Hasna. Ik, ik, ik denk dat wat wij hier ook doen, niet zozeer een deuk in een pakje boterschap, maar dat de redding voor het... Het conflict, wat oud is, moet komen van figuren als Marwan Il-Baghouti. Een, een soort Nelson Mandela in de gevangenis zitten zowel door Fatah als Hamas. En meneer Wagemakers, dat is heel belangrijk belang... want hij is een van de weinige mensen die door zowel Fatah als Hamas... wordt erkend als Palestijnse leider. Dat klopt. U schudt van, nee, Benji? Nou, nee, ik zit mijn hoofd een beetje te schudden... want wat is erkennen als Palestijnse leider? Nou, ze wilden allebei onze in... leest hebben... Toen voor, ja, de, verkiezingen. voor hij, de verkiezingen... Hij ja, heeft precies. in de gevangenis zowel, hij heeft nog steeds goede contacten met Fatah als met Hamas. De leider van Hamas heeft ook gezegd dat hij een oprechte leider is van het Palestijnse volk. Dus het is hij is enorm populair onder jongeren en uh, mensen die strijden tegen de bezetting, dat ja. klopt. En, en daarom wil je dus, willen de partijen hem ook op hun lijst hebben om te proberen die stemmen te krijgen. Nou, en nu, nu, nu denk ik, Hasna, in plaats dat we met een bootje gaan varen en allerlei domme dingen doen... Laten we, hasne, uh, uh, laten we Marwan Barghouti maken... tot een soort Nelson mandela achtig figuur. Dan krijg je mij aan je zijde... free Marwan Barghouti... en dan via hem, via zijn weg... van dialoog en vrede pleiten voor een oplossing. Um, ja... Zoals ik net ook al zei, ik denk dat je nu echt een stuk verder gaat dan waar heel de flotilla voor bedoeld is. Want de flotilla, nogmaals, gaat niet over het oplossen van het Israël-Palestina-conflict. Nee, het gaat er allemaal een beetje en... lekker te rellen en Israël een slechte naam te bezorgen. Als jij dat bedenkt, als jij denkt dat dat zo is, dan moet je vooral meevaren. Want dan zul je met eigen ogen zien dat dat niet het geval is. Maar Benji, jullie... We, wat ga je dan doen daar, Hazna? Ah, we gaan dus goederen brengen. Ik ga maar die goederen uit... kan, je ook, kan je ook met een luchtpostdropping doen. Een <laughs> luchtpostdropping. Nee, maar ik bedoel, die goederen... We gaan... Een heel drama met de boot... Nee, maar... Die goederen kunnen toch ook via de grens met Egypte is het nu open. Nee, nee, nee. Dat is nee, ook weer nee. zo'n ongelooflijke misvatting waar mensen dus uh, in geloven. Omdat dat is wat ze wordt voorgeschoteld vanuit de media. En dat is een van oh, mijn de grote de grens is niet open? Oké, okay, dan doe het onder de tunneltje. Je brengt al die goederen en dan doe je het onder zo'n illegaal <laughs> tunneltje. Door, dan herken je dus het feit dat Israël het recht heeft om die oh. legale blokkade daar te hebben. En het oh. gaat primair, het gaat om de hulpgoeden. Ik ben najaar nog in Gaza geweest. Ja. Ik heb met veel mensen gesproken. Het is natuurlijk is er enorm gebrek aan heel veel dingen. Mensen zitten om te springen. Maar er is ook, en Hassan zei het eigenlijk net dus wel heel je, het goed. Het gaat Dit, je niet om de het, goederen, het, het, het gaat heel, je om het principe. Het gaat om twee dingen. Het gaat om de politiek. Het gaat namelijk om die oh. blockade. En, erken en het gaat het om de goederen. Herken jij het bestaansrecht van de Joodse staat Israël? Ik herken het niet bestaansrecht van welke religieuze staat ook. Ook niet van de Joodse staat. Op het moment dat ik... Ja. Jij Opa, zegt, ja. Kakaoka, op het moment dat jij tegen mij zegt, van, dat is een Joodse staat, zeg jij impliciet tegen mij als Jood, jij hoort hier niet thuis en daar heb ik weinig gevoel Pakistan voor. Pakistan is een islamitische staat, Saudi-Arabië is een islamitische <laughs> staat, Iran is een islamitische. Herken jij Saudi-Arabië? Ik herken natuurlijk geen, geen enkele staat, want ik heb bij geen regering. Nee, ik stel vast dat daar een staat Saudi-Arabië is. Nou, stel is vast dat er een staat Israël is? Ik stel vast dat daar een staat is. Ja, en ik stel vast dat daar mensen wonen. Maar... Er is al mensen zijn gekomen om daar te wonen. Die een Joodse geloof aanhangen. Dat ja. betekent niet dat je daar al die mensen die er al woonden... eruit moet gaan knikkeren. Omdat jij vindt als immigrant... dat uh, die staat van jou is. Okay. En dat je ook jouw godsdienst moet meneer zijn. Mijn grootmoeder moet ik... was een Joodse Palestijnse. Ja, meneer wagenmakers daar, ja? moet ik, ik meevaren? Zal maar waar goed je het goed vindt als ik mee zou varen. Nou, hij zou het zeker goed vinden. Daar dat, dat ben ik van overtuigd. En wat vindt u persoonlijk? Moet ik wel of niet meevaren? Uh, nou, volgens mij bent u ouderwijs genoeg om datzelfde beslissing. te hebt u mijn advies niet van nodig. Meneer Wagenmakers, dank u wel dat u wilde spreken en mij, ons, de luisteraars wilde voorlichten. Maar, want, maar goed, die has het namelijk heel veel overlezen. Tot slot, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Bedi. Mijn probleem is het volgende. Ik heb bij jullie niet het gevoel dat jullie echt erop uit zijn om het conflict te beëindigen. Ik heb meer het gevoel dat jullie met wat jullie doen meer olie op het vuur gooien. Nee, ik denk dat dat een verkeerde gedachte is. We proberen juist, en als op alle belangen van de, van de tocht, de internationale aandacht weer op de illegaliteit van de blokkade te ja. richten. En, en dan een stap okay. om de conflict te beëindigen, in ieder geval het conflict om Gaza, is dat die blokkade wordt opgeheven. Okay, je hebt je aandacht nu in het best beluisterde programma Dank in dankjewel. de ochtend. Goedemorgen Frans, je hebt precies een halve minuut. Ga je gang. Eh, uh, meneer Hans de Rode uit Ede, Prem. Uh, ik vind dat je niet op die boot moet gaan... maar dat je de aangekondigde Mandela-route moet uh, volgen en propageren. Dat is het juiste. Succes verder. Oké, okay, hartstikke bedankt. Ben, je luister. Wat, wat, wat meneer Frans ook zegt... vind je niet dat jullie averechts bezig zijn? Hasna, je, je bent het vuurtje aan het opstoken. Zo bereik je geen vrede. Je weet dat je tegen de Israëliërs hun schenen aan het schoppen bent. Je moet omarmen niet, van je aftrappen. Eh... Uh. Ik kan er niet. Het is een beetje het verhaal van. Ja, hoe lang zijn hun tenen? Dit, daar gaat het allemaal nogmaals niet om. Um, ik heb een heel ander doel voor ogen dan wat de meeste mensen, dus blijkbaar denken of vinden. En meningen mogen erover verschillen. Um, maar wat Israël doet, is een illegale blokkade neerzetten. En. Ik zie niet in hoe je dan verkeerd bezig kunt zijn... door hun, door hun illegaliteit aan te wijzen, om daarnaar te wijzen... dat dat, dat fout nou, zou kunnen zijn. Mijn probleem is, Hasna, dat in alle ellende die er in die regio is dat het me opvalt dat er nooit actie wordt gevoerd om een van die islamitische dictatoren aan te pakken. Ik noemde net het hele ja, maar, maar dat zijn, enige democratische laat altijd onder vuur staat. Kijk, al die islamitische landen eromheen, die zijn jarenlang gepemperd door de westerse media en door um, de westerse overheden. Ze hebben ja. ze altijd nodig gehad. voor Maar dan verander, Olie jij, enzovoorts. Het? verander kijk, jij het dan? Nou, intussen zijn er, godzijdig, revoluties. Te zeggen, de Saoedische koning is een dictator. De Saoedische koning is een dictator. Okay. Daar ben ik het mee eens. Oké, okay. ik heb een klein probleem. Mijn tijd zit er bijna doorheen. Dus luister ik heb niet de flauwste illusie dat wij, wat wij vandaag hebben gezegd... het eeuwenoude conflict in het Midden-Oosten zal oplossen. Maar ik dank Benji van Harte voor zijn uitnodiging. Want daardoor hebben we vandaag weer over Israël en Palestina kunnen praten. Mijn besluit is, ik zal niet meegaan met de Gaza-boot. Ik... ik hoop dat Marwan Barghouti... ...de Sraad bedankt... Gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers en de stergelden. De financiers van de publieke omroep. En dan moet ik nog naar de volgende bladzijde luisteren. Want ik moest nog iets heel belangrijks zeggen. Oh ja, redactie Suleiman El-Galdi, Anouk Tulner, Erin Aert. Productie Hans-Twint en Momoussaroet. Techniek, Logistiek en Transport, Paul Rijban. Paul, dankjewel voor alle stress die je vandaag hebt gehad. Johan was er ook, luisteraars. Introductie Ergie Barbara van der Klis. Hier naar Ster, Jan van der Putter en Deborah Blekkenhorst, met de gids.fm. Tot morgen. Geloof. dag.